Ik ben hier geschud. De alarmcentrale krijgt tientallen belletjes per dag van mensen die vastzitten in het buitenland omdat hun vliegtuig niet gaat. Hun vluchten werden geannuleerd door de sneeuw. De meest gestelde vraag is wat er nou wel of niet vergoed wordt door de verzekering. Ondertussen roept de Rijkswaterstaat op om morgen niet de weg op te gaan in het noorden van het land vanwege de sneeuwstorm. Het kabinet moet zich duidelijker uitspreken tegen de actie van Amerika en Venezuela, vindt de Tweede Kamer. Die vindt de aanval en de ontvoering van president Maduro in strijd met het internationaal recht. De missionair minister Van Wil wilde de actie tot nu toe niet afkeuren. Verkiezingswinnaar Jetten van D66 deed dat wel meteen. De regeling om boeren uit te kopen die veel stikstof verspreiden... heeft niet zijn gewenste besparing opgeleverd. Ongeveer een derde van de boeren die in aanmerking kwamen doet niet mee... schrijven media, waaronder het NRC. Ze trokken hun aanvraag terug of twijfelen nog. En Suzanne Schulting doet op de winterspelen mee op twee afstanden. Zoals bij het gewone schaatsen al zeker van een plek op de duizend meter. En daar komt nu de 1500 meter trekken bij. Het heeft ze te danken aan eerdere grote successen... En goede prestaties pas geleden nog op de NK. Dan je nog het weer vanuit het zuiden, regen in het noorden gaat dat over in sneeuw. Daar geldt vanaf middernacht dan ook code oranje vanwege die sneeuwstorm. De temperatuur daar ligt iets onder het vriespunt. In het zuiden alleen regen en 5 graden. Morgen, later op de dag, ook in de rest van het land sneeuw. De temperaturen liggen dan rond het vriespunt. En tot zover het 50 recht nieuws. Ik vind dit denk ik het meest ingewikkelde weerbericht wat ik in tijden heb gehoord. Ja, het maar... is veel informatie. Super gedaan. Het is een verdeling in het hele land. Oké. Okay. Ja. Hey, dankjewel. Gaan uh, ik mag je een fijn weekend wensen inmiddels. Fijn weekend. Lekker zeg. En hey, rij voorzichtig. Doe ik. 50 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen momenteel, maar wel uh, drie controles. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij er en bij 68.2. De A12 Zoetermeer Den Haag bij Zoetermeer 12.5. En de A16 Rotterdam richting Dordrecht bij Zwijndrecht bij 31.0. Wauw. Prachtig. Het voelt alsof we er weer even zijn. Beleef je geluksmomentjes opnieuw met een CW-fotoboek. Ontwerp je fotoboek gemakkelijk in de CW-app of op cewe.nl. CW. Zo mooi? Het is sale bij Bol met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals winterse mode. met tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol. Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi?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 Quantum. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Martijn Laglaan. Ja, Het is 4 minuten over 7, donderdagavond. Het weekend is in zicht. Sommerhooi nu met Undressed. Radio 538. Telling me, telling me, tell me, tell me, tell me, tell me, you feel fine. donderdagavond, dat betekent dat je toch weer helemaal gered hebt. He, je bent de dag weer doorgekomen, dus geef jezelf even een schouderklopje. En als je dat nou met je niet-dominante hand doet, dan lijkt het ook echt alsof iemand anders hem geeft. De 538-avond. Martijn hey, hè? Het is 12 over 7, goedenavond. Dit is Radio 538 Het is donderdagavond, wat ik altijd noem vrijdag live. En je weet, hier begint het weekend al, op vrijdagmiddag 2 uur, he, bij Evers in Koop met uh, Edwin, Henk en Cooks. Voor het zover is nog heel veel hits. Natuurlijk in de avondshow vanavond bij Bas en Dylan die wat te vieren hebben. Want Eva is vandaag jarig. Dat kan niet anders dan één groot circus worden. Dus dat later allemaal tot die tijd. Heel veel hits voor je. Een gratis schuitig feitje wat je later nog van me krijgt. Maar eerst wil ik je even wat vragen met het weekend in zicht. Niet dat ik hoop dat het gebeurt. Maar uh, maak je wel eens ruzie met mensen? Wat is het raarste waar jij ooit ruzie om hebt gemaakt? Dat zou ik graag van je willen weten, als je het wilt delen tenminste in de app van 538. Wat is nou het raarste waar jij ooit ruzie om gehad hebt met een van je vrienden of je buren of je familie? Ik ben benieuwd, rare dingen waar je ooit ruzie om hebt gemaakt. Ik ben heel benieuwd, drop het even in de app van 538, je kunt het intypen, maar inspreken vinden we ook leuk. Dat komt omdat ik een heel raar verhaal tegenkwam vandaag over iemand die ook een ruzie kreeg met zijn buurman over iets heel, heel raars. Ik vertel het je zo meteen. g -Zo en Zane komen er ook aan. Eyes closed, mijn eerste warm Republic. Run away op 5 uur. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something now. Tracing my body with your fingertips I know what you're feeling and I know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 op Radio 538? Misschien een beetje een rare vraag om zomaar boel te stellen. Het is ook helemaal niet gezellig als je ruzie hebt met mensen. Maar ik vroeg me af of jij om een hele rare reden wel eens ruzie hebt gehad met mensen. Dit naar de aanleiding van het verhaal maar dat ik zo meteen met je ga delen. Maar eerst eventjes de appjes die binnen zijn gekomen. Leonard stuurt ja, met het collega op het volume van de radio. Niet mijn favoriete collega, laat het weten. Um, ik heb hier een appje binnen van uh, Bo heeft even ingesproken waar ze ooit ruzie over had. Ik heb ruzie gehad met een vriendin op basisschoolleeftijd, leeftijd, omdat zij dacht dat ik een lelijke foto die ik van haar had gemaakt, stiekem via haar iPad op haar Insta had geplaatst. Bleek achteraf dat haar oudere zus dat had gedaan. Oké. Okay. Ik zou niet eens weten hoe het moet. Laat staan dat ik dat aan ruzie om zou krijgen. Maar fijn dat het uit de wereld is. Uh, en we hebben ook eventjes met Bart gebeld. Bart, goedenavond. Oh, goedenavond. Jij bent wel de enige, denk ik, en misschien ook wel de laatste, denk ik, die ik ooit spreek. die ruzie heeft gehad om. Nou, vertel het maar. Om pudding. Pudding! Leg ons even uit wat er allemaal is gebeurd. Nou, mijn uh, ouders die waren dus van huis. maar ze hadden dus een bekertje met pudding voor ons achtergelaten. Voor jou en je broer. En mocht je samen delen. Ja. ja. mochten mijn broer en ik delen. Nou, ik heb ook twee kinderen. De samen delen zit er nooit zo in. Nee, precies. <laughs> nou, mijn broer en ik die waren, zijn ook. Uh... Twee totaal verschillende types, dat is nog altijd nog. Maar deze ging om de pudding en hij vertelde dus eigenlijk van, wat de slagroom op de pudding zit, van wacht, wil jij die pudding hebben? En toen dacht ik bij mezelf, of hij de slagroom, sorry. En toen dacht ik van ja, nou die slagroom vind ik wel lekker, geef maar aan mij. Alleen ik wist dus nog niet dat er een achter zat, dat hij daarna de pudding verder zo opeten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dat was jij het niet mee eens? Nee, dat was het niet mee eens. En wat en, heb uh, jij toen gedaan? Hij, nou, hij wilde niet schikken, dus toen heb ik de politie opgebeld. Hij wilde niet schrikken ook. <lacht> je klinkt als een advocaat. Je hebt de politie gebeld. Nee, ja. En wat zeiden die? <lacht> um, ja, daar kwam ook niet veel uit, denk ik. Want die waren denk ik zelf verbaasd. Okay. En uh, mijn broer kwam wel snel achter dat ik hem aan de telefoon had. Okay. <lacht> maar jij en je broer zijn nog steeds wel speaking terms. Ja, ja, we nou een dikke vrienden. Oh, Gelukkig, nou hartstikke goed. Hey Bart, ik vind het een waanzinnig verhaal. Dank je wel dat je het even wilde delen. Nou, ja, Oké, okay, man. Ja, er is nog een ander verhaal dat ik tegenkom vandaag. Wat ook over een ruzie gaat. Dat is een, een ruzie van een man uit uh, Duitsland. 29 jaar. Die heeft uh, ruzie met zijn buurman. Die hadden namelijk samen een contract afgesloten. De buurman zou namelijk proberen om de vrouw van de beste man zwanger te maken. Dat is ondanks 72 pogingen niet gebeurd. De man, Maus, die betaalde 2000 dollar aan zijn buurman... om ervoor te zorgen dat zijn vrouw zwanger zou worden... omdat Maus zelf onvruchtbaar was. Er zijn dus 72 pogingen gedaan. dat is eigenlijk dat is er niks uitgekomen. Toen moest de buurman zelf even naar de dokter. Daaruit bleek dat de buurman zelf ook onvruchtbaar bleek te zijn. Nou, Toen kwam de rechter erbij. Die zaak loopt nog steeds... Nog een dingetje, als gevolg van deze ontdekking moest de vrouw van de buurman ook toegeven... dat hij dus niet de vader van hun kinderen was. En voordat dit allemaal opgelost is, zijn we wel een paar weken verder, denk ik. Maar er gebeurde zoveel in dit verhaal, dat ik het toch even met je wilde delen. Je mag het gratis en voor niks doorvertellen aan je collega's morgen bij de Koffieautomaat. Zometeen door de muziek van Lucas en Steve. Die trouwens zijn toegevoegd aan de line-up van de Vrienden van Amstel Live 2026, wat morgen van start gaat. En dit is Roxy Dekker met Loser op Radio 50.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 Weer open. En dan proost op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is.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 Blame when the going's tough add up and run.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 Brooks met een Z. Hey, kijk eens rond in je kamer. Saaien? Ha, je mist een kamerplant. Bij Intratuin weten we wat een plant met een ruimte kan doen. Dus kom langs in de winkel en ervaar wat groen kan doen. Blijf je verwonderen. Intratuin. Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z. Bent u klaar met wachten op zorg? En wilt u snel meer duidelijkheid? Bij Medical spreekt u binnen twee weken een medisch specialist.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 Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Optimaal Drinkjoghurt, een literpak, 1 euro. En plus kookgroenten, per zak van 200 gram, ook voor maar 1 euro. We doen het je mee, plus. Open nu ASN Deposito Sparen en ontvang 3 maanden een aantrekkelijke rente van maar liefst 2,5% op jaarbasis.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 538, Bob. Martijn Zometeen een cadeautip voor je meisje waar je ook nog zelf beter van wordt. Je hoort het zo. So. Radio 538. Naar Shabuzi en Miles Smith. Hier is Blink Twice op 538. Something I can't change. I've looked, I've tried, no one told me when it's wrong. Am I feeling all the feelings or am I just going up? Oh, me, oh, my words, you look in my eyes. We laugh or cry just to feel alive. Oh, oh, oh, oh. no time for living a lie. Oh, oh, oh, oh, time flies, so don't blink twice. I mean, I've been trying to catch my breath since I was 17. I've heard, I've cried.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 Ik heb het gisteren gehoord, toen vertelde ik iets over de favoriete wijn van Taylor Swift. Die fles was heel even te zien in de docuserie die over haar concerttour is gemaakt. Toen wilde de hele wereld die fles wijn hebben. Um, die Swifties, die knijterlijpe fans van Taylor Swift, hebben weer wat anders gezien in die docuserie. Namelijk Taylor's felrode lippenstift die ze droeg tijdens die optredens. Die kwam ook voorbij in een shot in die docu. Iedereen is er bovenop gedogen, maar het gaat om de MAC Locked Kiss 24-Hour Lipstick in de kleur 23 Gutsy. Jongen, we hebben hier een onderzoeksredactie zit op dit programma, dat is niet normaal. Die wijn is wereldwijd overal uitverkocht, alleen deze lipstick kun je dus nog gewoon kopen bij de Douglas. Dus mannen, even onder elkaar. Dit is een cadeautipje, hè, waar je zelf ook beter voor wordt. Dus als je het gewoon lekker aan je meisje geeft en die doet het op en die geeft je een kus, dan lijkt het dus alsof je gekust wordt door Taylor Swift. Dat lijkt me wel een win-win situatie, hè. Dus, doe ermee wat je wilt. Um, Jamilia, zometeen maar eerst een vraag tegen de match van de Party Pro. Like I guess you're supposed to Met uitzending van gisteravond stond op teletext al de headline Schiphol verwacht morgen dat alles goed komt Niks aan de hand, rolla die idee, poora, Iedereen lekker vliegen Toen hadden wij hier al zoiets van Nou jongens, gezien alles wat er gebeurd is de afgelopen dagen Blaas nou niet zo hoog van de toren Hé hey, ja hoor Vanaf maandag 19 januari Hier, hier met je rekening van Oort. Dat is de grote baas van Schiphol. Die zal echt niet lekker opgestaan zijn vandaag. Die dacht eigenlijk: joh, hey, die vluchten dat gaat allemaal wel weer. Want het winterweer valt dan allemaal wel mee. Dus we kunnen weer lekker met z'n allen de lucht in. Zul je zien? Stroomstoring, Dus ook weer de halve dag heeft Schip al op zijn gat gelegen. Ook weer heel veel mensen en reizigers getupeerd. En daar komen wij om de hoek kijken. Want stel nou dat je een reisje geboekt had en je hotel was al geregeld... de uh, activiteiten waren gepland en dat ging allemaal niet door... dan zou het zomaar kunnen zijn dat je denkt, nou, die centen wil ik eigenlijk op terug... Dan kun je het reisbureau bellen, maar die nemen echt niet op. Maar gelukkig zijn wij er met hier met je rekening. Vanaf maandag 19 januari gaan we rekeningen betalen. Mits jij ze even upload via vijfdracht.nl en daarbij even vertelt wat het verhaal erachter is. Als je je verhaal dan terug hoort op de radio, heb je een kwartier om te bellen met 0909 3538. Lukt dat, dan betalen wij het complete bedrag aan je terug en kun je opnieuw proberen om een vlucht te boeken bijvoorbeeld. Lukt het nou niet, dan gaan jouw centen in een hele grote pot. Die gaan we tijdens Evers en Kobe geven, maar dat is weer een ander verhaal. Alle info vind je op 538.nl en dus ook de plek om daar je rekening te uploaden. 538.nl Maandag 19 januari beginnen we met hier met je rekening. Waar je dus in principe ook aan mee zou kunnen doen. <laughs> met een gecancelde lucht. Hey zometeen Jax Jones. Where did you go? Eerst Max en Andy Grammar op Radio 538. The thing I love voor jullie. White bandy, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home.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 Jouw ja, 538. 538. Want mijn naam is Martijn. Mocht je me niet kennen. Ik ben die gozer die uh, iedere door de Weekse avond jouw feitjes subtracteert. Guitige feitjes die je eigenlijk ja, op allerlei manieren kunt gebruiken in je leven. Als je in een pubquiz zit of als je een gesprek moet redden. Of als je indruk wil maken op iemand met je parate kennis. Uh, ik hou daar ontzettend van en ik deel graag mijn arsenaal aan feitjes. Dus iedere avond krijg je er eentje. Je moet hem alleen even zelf afmaken. Dat is een beetje het alletje onder het gras. Ik ga zometeen een feitje opdreunen en dan komen er puntjes langs... en op die puntjes moet iets komen te staan. Dan krijg je drie opties van me waaruit je kunt kiezen... en als je dan met de app van 538 de optie instuurt van... jij denkt dat die goed is en dat blijkt te kloppen dan... dan maak je kans op het 538-prijspakket. Dus daar gaan we, wat mij betreft. Het feitje van vanavond gaat over vliegen. De allergrootste ergernis onder vliegtuigpassagiers is... puntje, puntje, puntje. Is dat A, dronken medereizigers... B. Krijsende kinderen. Of C. Stoelen die onaangekondigd achterover worden gekieperd. De allergrootste ergernis onder vliegtuigpassagiers... volgens onderzoek hè, is puntje, puntje. A. Dronken medereizigers. B. Krijsende kinderen. Of C. Stoelen die onaangekondigd achterover worden gekieperd. Het is allemaal ruk, laten we eerlijk wezen, maar eentje is dus... Het allerergste. Wat denk jij dat het goede antwoord is? Laat het weten in de F van 50 Jacht. Typ het in of nog leuker, spreek het in. Wie weet win je zometeen het 50 Jacht-prijspakket. Rond 10 over 8 krijg je het feitje helemaal compleet. L.O. Black en F4 Jack die komen er ook aan. En Cameron Whitcomb, Dito, Medusa zometeen.